De Mokker. Deel 51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 Sorry dat het even duurde, maar ik moest even een probleempje oplossen. Je weet hoe dat gaat. Ja, loop jij even mee? Gaan we even een wandelingetje maken. Een wandelingetje? Ja. Zo. Ga je nou mij vertellen dat dat goed is voor de bloedsomloop? Dan gaan we even op met die flauwe voor Kom mee. God, Ik sta gewoon te vernikken. Jij zei dat die gasten van die knopploeg allemaal op die sportschool vanaf zitten. Bokschool.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 Hallo, ik wil Aad Bosman spreken. Oh, geen bezwaar. Meneer, die krijgt hem weer niet omhoog. He? Ik heb net behoorlijk zwaar getraind. Nou, he? ja, ga maar riepen. Nou, laat maar zien. Japo, en, en erover. Ja, po. ja, Zo, daar heb ik geen blaffen voor nodig pa. Oh, Het is een pistool, hè, of desnoods een gun. Zo'n pistool, jongen. Dus een teken van zwakte. Als DD er een had gehad, dan was je niet in die sloot terechtgekomen. Neem eens hier een, een voorbeeld, van je broertje. Je plaatst een paar van die gasties van die aard platgeslagen. Dat is een echte pruis. En een portie kaas graag. Om oh, tien uur s morgens. Ja.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 Zegt die andere hoer, dus ik heb al gegeit tegen gedronken. Hé, <laughs> hey, hey, dat is een hey, grote man. Hé, hey, Harry. Hé, hey, Harry. Doe hey, Harry. Hey, Harry. Maar naar maar hey, die krijg je van mij, Harry. Je weet wel waarom. Lekker. Goed gedaan, die beloning. Jij doet wat wij zouden willen doen. Juist. Klopt, man. Je kan kwaad worden, een paar beuken uitdelen, maar schieten. Nee. Hey. Ja, het werkt wel, hoor, schieten.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 Waarom ga jij in die handel om de boem, toch? Die doop, dat is doop. Wij boom. gaan kijken of het onze stuf is. Als ons stempel daarop zit, hè? Zo, dat uit. Godverdomme. Godverdomme. Zit er blijven.